Hallo, is hier iemand? Politie! Hallo! Maar er is niemand, die is hier zo lang lange weg. En die heeft zijn deur zomaar laten openstaan. Dat is niet normaal, Jandré. Kom. Inspecteur. Ja, maar is, ja, maar is dat wel wet? Moeten we wij niet eerst... Als, er als er wij is? denken dat er iets niet in orde is, hebben wij het recht om binnen te gaan. Kom maar, kom. Op mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja. Zeg, jij gaat naar boven en ik blijf hier wel. Oké? Okay? Oké. Okay.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 Ik moet even nog uit. Oh. Oh. Oh. Oh. Gaat het? Sorry, sir. het is de eerste keer dat ik iemand... Oh, zeg. Die kleur van dat aangezicht en, en die tong, dat is verschrikkelijk. Alleen zo aan uw einde komen. Wie doet er nu zoiets? Je zal wel zijn redenen gehad hebben, zeker? Hij bedoelt van, van heel die affaire? Natuurlijk. Van in zal weer gelijk krijgen. Oh. Zeg, moet je niet verbeteren?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 Ja, en jij zegt zeker dat het zelfmoord is? 100% van hem. Er is geen enkele tegenindicatie. Ja, dat hij voordeur stond, dat intrigeert mij. Ah, heeft hij waarschijnlijk zelf nog voor gezorgd, hè? Dat jij hem zeker zou zien. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar nog aan denkt. Als je er een eind wilt maken. Je vermoedt dat het meer het werk is van zo'n lief, hè? Een slordigheid bij een vluchthals over kop. Het is toch raar dat hij hier niet is? Ik heb hem laten zijn. Nou ja, afwachten dan. Het lijkt mag weg. Oh, dat dank van dokter Dupont al, hè? Wij zijn hier klaar. Wij ook. Kan voor mij. Waar naartoe? Bureau natuurlijk. De rest van het werk blijft niet liggen. Zeg, uh, hoe was het bij Sen Rosa? Ha, meneer Rosa? Ja. Wel, meneer, is de onschuld zelf. Hij weet nergens van. Maas? No, no. Diefstaal? No, no. Commissari, mij verdenker. Ja, ik heb natuurlijk niet veel om uh, die beschuldigingen hard te maken. Doe wel voor mij. Geduld.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 Is teruggevonden? Ja, dat denk je maar. De dieven hebben zich gemeld om te zeggen hoe ze het losgeld willen krijgen. Ik? Ja, maar ja commissaris. Jij... Maar dat kan toch niet? Ja, maar je zult wel horen. Ik heb heel het bericht opgenomen. Ik heb al contact gehad met de diensten van Sanders. Ja, en natuurlijk. Hè? Ze hebben ah, niet ah, kunnen ah, traceren ah, van waar het telefoontje komt. Het was te kort. Wat voor domme. En die kerels willen dus ja, dat Ja, Luister dit... maar, Lucille. De van de Brugse autoriteiten om het laatste oordeel van de Jeroen Bosch terug in uw bezit te krijgen, dient volgende procedure gevolgd. Het losgeld verwaden van 2 miljoen euro in goud en diamanten, moet door één persoon ongewapend en zonder begeleiding van wie dan ook naar Malta worden. Malta? Shh, het is nog niet alles. In de Libius. Wat is het zal worden opgelegd door onze manieren. Aan wie het oorsprong zal overhandigen om onmiddellijk daarna het recht van een keer te maken. Elke afwijking van deze werkwijze kan door ons geïnterpreteerd worden als theorie en zal het verdere bestaan van het Tilderij in gevaar brengen. En nu komt het commissaris. De persoon waarvan u sprake mag niet door uw worden aangebracht. Na overleg hebben wij besloten. Alleen komt Peter van Pien, de aanvaarden of diegene die ons tot los te is niet waar. Hè? Ik heb het u toch gezegd? Ik naar ginder. Ah. Kan je toch niet weg? En dan nog volgende week donderdag. Maar ik zal daar een beetje gaan bootje varen terwijl dat Spaans circus hier volop aan het draaien is. Dat zal de bedoeling zijn, zeker. Dat ze de chef van de beveiliging hier weg willen. En ah. dat ze weten dat er iets op til is. Natuurlijk, dat is de <lacht> link. Ja, als er nog twijfel over zou bestaan.